Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een cruiseschip voor de kust van Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en dertien mensen gewond geraakt. Er zijn ook vier vermisten. Het 300 meter lange luxe cruiseschip, de Costa Concordiali bij het eiland Giglio in de Tireense Zee, mogelijk vast op een zandbank en maakte slag zij. Sommige mensen sprongen in paniek het koude water in. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in de Iraakse stad Basra zijn zeker 15 mensen gedood onder wie 11 politiemensen. Minstens 40 mensen raakten licht gewond. Volgens de Iraakse politie was de aanslag gericht op Sjaïdische moslims die op dat moment de politiepost passeerden. De zelfmoordenaar was verkleed als agent en wist met een valse identiteitsbewijs de politiepost binnen te komen.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 Zeker 16 wetenschappers zijn de afgelopen jaren bestraft wegens fraude. Ze werden ontslagen, overgeplaatst op of berispt. Dat meldt NRC Handelsblad. De krant baseert zich op een enquête onder Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen. Sinds 2005 zijn 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld. In zeker 27 gevallen is fraude vastgesteld. Meestal ging het om plagiaat. Uit de enquête blijkt dat de verschillen tussen de universiteiten groot zijn. Utrecht behandelde 30 zaken. De universiteit Tilburg ging één tot de affaire stapel. De Tilburgse hoogleraar werd vorig jaar betrapt op grootschalige fraude. Hij had talloze onderzoeksgegevens uit zijn duim gezogen. Het weer bewolkt met heel af en toe zon. Het wordt een graad of zeven. De komende dagen is het vrij fris met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Voor de robots En uh, ja, voor mij zijn ze twee jaar geleden alweer gestopt met muziek maken En dit was een van de leuke plaatjes die ze hebben uitgebracht Wauw, good morning Ja, goedemorgen als we het over apparaten hebben, over robots Na afgelopen jaar, er is weer een hoop zijn we op de markt gebracht Na afgelopen jaar is ook, nou gisteren of ingisteren Hebben ze namelijk in China hebben ze de iPhone 4S op de markt willen brengen En uh, dat wisten ze in de hoofdstad Beijing, alles één winkel was aangekondigd. Gaan morgen gaan we de S4 op de markt brengen. Yay. Duizend! Nou, niet alleen Yeah hoor. mensen gaan echt helemaal uit hun dak daar gewoon. Ik zeg dat het hele leven gaat vieren, uh, via zo'n uh, mobiele telefoon. Dus uh, duizend mensen stonden daar te wachten. En uiteindelijk liep het een beetje uit de hand uh, in gevecht met de, de beveiliging. En uiteindelijk zei de winkel: Hebben ze daar echt midden de nacht gestaan? Het, het vriest daar ook echt, hè? Tientallen onder nul. Sta je daar gewoon te wachten op je iPhone. De ochtends ga je die deuren open. Maar onenigheid. Nee, we doen hem toch weer dicht. Man. Echt, we, we, echt, als ik een apparaat wil hebben. En ik krijg het niet. En ik heb daar een nacht voor in. Dan, je, dan ga ik echt ver hoor. Echt. Zo, nou sterkte. <lacht> Godzomme, mag het nou, ja? Nou, daar word je natuurlijk hartstikke depressief van als je hem nog niet hebt. Echt zwaar depressief. Maar nou blijkt dus hè, dat aanstaande maandag... Volgens de hulporganisatie Dokters van de Wereld. Die hebben aanstaande maandag, hebben ze Blue Monday gestempeld. En, en gaat nu, ze gaan nu een poging doen om de grootste lachmeditatie sessie ter wereld te houden. Want volgens vele mensen is de meest depressieve dag van het jaar dus de derde maandag in januari. Oké. Okay. Jawel. Ja. En uh, ja? mensen met serieuze depressieve klachten zullen niet onder de indruk zijn van Blue Monday. En we zeggen één dag degressief... Klinkt voor hen als muziek in de oren. Als je al weken of maanden worstelt met een depressie is. Één dag dag ja, Dan denk je van nou waar hebben we het over. Oh, uh, joepie. Uh, ja. uh, maar je, ja, kan, hoor. je kan dus een test doen op www.psychischegezondheid.nl. En dan slechts de depressie zelf test. Maar ik word hier al depressief. Want als ik daarheen uh, ja. ga volgens mij. Nee, dus dan nee, nee. moet je beter die test maar niet doen. Want je wordt er volgens mij alleen maar nader van. Nee, het is gedragsverandering. En daarbij moet je ook een medicatie hebben. Het vindt zo goed dat die man van. Uh, en meditatie. Uh, ja nee die was je ook weer op de televisie in Pavlov... ...dan werd hij onderzocht wat er nou precies in zijn hersenen gebeurt... En ...waardoor is hij depressief. Hij heeft zo'n boekje geschreven, De Pil... ...wat zijn hele leven op zijn kop heeft Ja, dat is die van de duo. Uh, ja, die dikke van de duo. duo. <laughs> Sorry. Nou ja, goed, ja. ja. Ik heb het boek gelezen toevallig. Ik heb het meegenomen op vakantie. Naar ja, de, en naar Toon en Willem. En niet de, de herkenbaar, de maar bleef. wel. Leuk. Ja, wel herkenbaar. Wel herkenbaar. oké. Okay. Ja. De, nee, de pil weet dat het. Wel, het boek, de ja. de pil, ja, klopt. Ik vind het goed dat ze mensen gewoon naar buiten komen en laten zien dat het soms echt chemisch is. Want sommige mensen hebben nog steeds een aversie tegen toch het pilletje. Die denken, van zo'n pilletje, waar je ook duf van. Dan zie ik dingen niet meer op een rij en nou, als je hem ziet. Je denkt, nou hij is toch heel scherp en gebruik dat pilletje wel. Ja. Dus ik bedoel, het kan wel, het schijnt gewoon echt een bepaalde hersenen maken gewoon bepaalde stofjes niet aan. Dat moet aangevuld worden. Maar nou, Als jij dus Hey? Als jij niet depressief bent en je neemt die pilletjes, dan word je alsnog depressief. Want dan word je, dat zijn dan die ecstasy uh, ja, okay. pilletjes en zo. Van, hmm, hmm, okay. no, dan word je van. Dat heb je okay, ze ook niet allemaal dat op een rijtje. No. Dus als je niet depressief bent, laat de pilletjes staan. Ja, als je gewoon een dipdag hebt, dat je denkt. Ik zit even niet zitten. Ga ga nou niet meteen denken van nou, ik moet zo'n pilletje hebben. Allemaal, uh, dan kan je beter even aan de drugs gaan, dat is zo weten. Ja, hey? Wat zeg ik nou? Ah, stop man! Vind ik gewoon een beetje mensen. Aan de drugs te helpen. Nou, doe maar niet, doe Het tweede gedeelte niet. van dit radioprogramma zit vol met leuke muziek, en maar leuke nu even weetjes. niet. Leuke weetjes, leuke ze, weetjes. Wat zeg je? Leuke weetjes. Sindsie viel echt in die poepengetrip. Nee, nee. nee. nee. Dat was een wind. Nee, een wind was wind. Nee, wat leuke weetjes. Weetjes. Dat, uh, als, je, uh, als vrouw zijn, hoe, ja? hoe meer kinderen je hebt gekregen, hoe minder narigheid je hebt. Ja, ik be bestrijd het, maar het schijnt dan fysiek minder narigheid. Hoe meer kinderen. Ja, hoe, hoe vaker narigheid. een vrouw zwanger wordt, hoe ja? kleiner de kans op hart- en vaatziekte. Ik moet zeggen, mijn moeder heeft er negen gekregen. Ja, en? en zij heeft geen last van hart- en vaatziekte. Nou, opgelost. Ja, ze is inmiddels negen, dus ja, het wordt wat minder. Maar ze ja? is toch een hoge leeftijd is bereikt. Het schijnt dus dat een hogere concentratie zwangerschapshormonen. langdurige voordelen voor de bloed. Met zich meebrengen, maar jij ja, moet wel aan de bak, want de resultaten gaan vooral op bij mama's met meer dan vier kinderen. Zo, ik denk dat jij tekort hebt gekregen. Ja, dat is het. hadden er nog een paar bij. Uh, nou, nou, ik ga dat echt niet doen. Het ja, spreek. echt niet? Nee. Nee. nee. Als je je daar toch beter voelt, dan je je er nog een paar op deze wereld, Ja. Maar als ja, als dus Die uh, spare room is uh, nog niet genomen. Die, uh, nee, ik heb er nog eentje. Ja, ja, maar dan kan jij logeren af en toe. Oh, dat is waar. En dan hebben we ook nog uh, de gezonde beurs. Want op 21 en 22 januari, volgend weekend dus, kunt u dus naar de Nationale Gezondheidsbeurs en de Utrechtse Jaarbeurs... En uh, ja, dan krijg je natuurlijk allerlei informatie op het gebied van verzorging, eten, drinken, et cetera. Ja. En dan kan je misschien ook uh, wel horen hoe je het beste zwanger kan raken uh, voor, voor die zwangerschapshormonen. Hè? Misschien kan je wel pillen wat zwangerschapshormonen krijgen. Oh, ja, dat zou zo maar kunnen. Dan hoef je gewoon geen kind. Nee. Maar dan, uh, dan heb je wel uh, het voordeel dat je hart- en vaatziekten wegblijven. Ja, dat is, nou dat. Ik vind dat is weer een goede reden om vanavond toch te zorgen dat je wel je, je portie krijgt. Oh, ja, ik, ja. ik heb nog geen date. <laughs> Oh, dat gaat fout. Ja. Weinig. Oh, zweetvolle muziek, dames en heren. Alleen maar hits. En nog eens hits. Uh, maar nu even niets. Geen. plaat, ik vond hem een beetje duf. Ik dacht echt wat... Uh, het maar toch kom ik daarvan terug, want ik vind het toch een geinig plaatje dit. Cough Syrup, oftewel uh, Young the Giant, hoestdrank. Ik kon, kon het niet uitspreken, maar dan heb ik hier zo'n dame zitten. Ja, Cough Syrup. Dat is er. Hoor je? Huh? Dat er. Die weet het precies hoe je dat Jawel. moet uitspreken. En dan, dan ik ga dus echt... ook al een beetje gebruiken. En, en nou, nou, volgens mij gaat dit liedje ook puur over van, uh, dat ze in Amerika ook graag hoestdrank drinken omdat je er een beetje high van wordt. Oh ja. Voor jonge kinderen dan kunnen ze rustig wennen aan uh, de hoeveelheid. Uh, een zooi die erin zit, waardoor je een beetje van de wereld raakt. Van, oh, lekker te gaan. Dan we nog wel een Ja, man of zo was er weer krank. Ja, pleegzusterbloedwijn had je ook. Nog, oh, maar jij gaat wel. meteen naar de heftige spullen. Ja, dat, dat hadden die uh, ongelukkige huisvrouw. Van nou, neem maar een lepeltje pleegzusterbloedwijn. De de flessen waren niet aan te slepen oh, in die tijd. Oh, man, dat was een mooie tijd. Echt. En toen daarna moesten de vrouwen wel weer. Weet je, dik, was dat veel suiker. Dan maar op een sherry. Die moment, in de jaren zestig, en toen moesten ze één keer allemaal aan het werk. Nou, dat een viel tegen. Heet, en roken. Oh, oh man, moest je allemaal bij. Dat is echt uh... Wow, dat waren gestemd, en wat heeft 50. die emancipatie De vrouwen nu gebracht nou, Dat ze eens. nu gewoon alles moeten doen Ja precies, multitasken Dan ja. worden ze nu Want vrouwen kunnen multitasken Nou sommige vrouwen kunnen echt niet multitasken Ik heb gezien dat mijn werk, die vallen gewoon stil Als ze iets over uh, persoonlijk gaan vertellen over thuis Echt, die handen vallen gewoon Neer en het kan wel een half uur duren dat wat ze over hun kinderen gaan praten, dat ze een nieuwe school moeten kiezen. Dan dacht ja. ik, ja, hey, die handen zijn natuurlijk, kom op nou. Aan het werk. Ja, aan het werk. <laughs> ja. Ja. Geef er een uh, breiwerk. Dat is tegenwoordig ook weer het nieuwe, hè, dat het wild breien. Dat, ja, dat is leuk. Dat vind ik. Heb, je, heb je al wat uh, gebreid? Nou, ik, ik, ik, ik moet zeggen dat ik mijn cliënten. Want ik werk met verstandige gehandicapten en dan moet je toch allerlei klusjes bedenken. Ja, oh leuk, ja. ja, ja, maar ja. Dat, dat sluit goed aan, dat zeg ik altijd. Dat sluit goed aan. Maar goed, dus uiteindelijk uh, moet je dingen bedenken. En het wild breien, dat komt wel elke keer in me op. Maar we hebben het nog niet uh, in uitvoer gebracht. Want, want je moet ook een leuke moeilijk... boom vinden. Dus ja, ja. Maar dit, ik denk ook, want je kan natuurlijk gewoon uh, ook met, met een houten haaknaald doen ja? Dat je dan begint met inderdaad zo'n uh, zo ding om een boom vast te maken En dan steken en dan laat je ze buiten breien Want dan kun uh, dus je dan ook de boom niet vuil maken Maar mag het wel, want ik ben trok, ja. ik wil een, een stukje breien Dan hoog in de boom en dan moet ik ze een hoogwerker bestellen ja, en, de, en bezuiniging in de zorg ja, dus dat Nee, mag ja, maar dan die weer hoogwerker niet. bestellen is weer goed voor de economie Want dan hebben die mensen weer werk ja, maar dat zit dan in, in de zorg. Momenteel kreeg ik een mailtje, een intern mailtje. zo van Mystery guest krijgen. Ik denk, oh, een of andere bekende Nederland die op bezoek komt, die gaat geld uitdelen. Nee, nee, een mystery guest die komt dan zo onaangekondigd binnen. En die gaat dan inspecteren of jouw werk wel goed wordt uitgevoerd. Wat leuk, een mystery guest. Nee, dat is goed. Daar moet je je geld aan besteden. Gewoon extra controle. Hè? Ja, misschien komt u wel inderdaad uh, vermomd als patiënt. Dat zou natuurlijk ook heel ja, apart zijn. Ja, gewoon als een createur. En die gaat dan gewoon een beetje gek doen en kijken hoe jij reageert. En uiteindelijk, vlak voordat hij opstapt, zegt hij, stapt hij uit zijn rol, en zegt hij... ja, nou, ik vind het met een waardeloze bende hier. Ik ga het verslag uitbrengen bij minister Rutte. je krijgt weer 100 euro minder deze ja, maand. Ja, je hebt me vijf uh, minuten in mijn eigen poep laten zitten. Ja. Dus, uh, nee, ik vind het goed om daar geld op in te zetten. Hoor. De extra controle. Want ja, wat ligt natuurlijk aan het feit dat de mensen gewoon helemaal niet hard werken. Nee, daar hebben mensen helemaal geen zin in tegenwoordig meer. Nee, natuurlijk niet. Nou, lekker weer. <laughs> Zijn we zijn er nou mee bezig? Ja. ik heb negatief gehouden aan het begin van het jaar. We Zou moeten nog een heel jaar. Het zal een positieve bericht. Ja, dat op. vind ik wel heel leuk. Ja. Een Russische dorpsbewoner is vrijdag korte tijd in bezit geweest van een enorm wapenarsenaal. Hij kocht namelijk houten kratten die hij wilde gebruiken als brandhout. Hmm? En toen in die kratten troffen echt de tientallen kalashnikovs aan. What? En reserveonderdelen en munitie. Oh, wat is het? wat ja. zit in? Wat zit erin? Ik gooi het in het vuur, maar wat gebeurt er? Want uh, die houten kratten, die moesten dus van een wapenfabriek in het Oeralgebergte vervoerd worden naar een vuilnisbelt. En nou, uh, uh, de dorpeling die dacht ook van nou ja, ik ga er wat mee. Maar ja, uh, hij had zo zeggen zo van jeugd. Nou, hij grijpt ze. Heel dom alweer weer. Overgedragen aan de lokale politie. En die doet nu onderzoek op het terrein van de wapenfabriek. Om te zien of er wel eens voldaan aan de veiligheidsvoorschriften... En je weet het hè, de wapens en de kogels moeten altijd gescheiden zijn. Als je dat in één transport doet, is het levensig. Daar kan een burgeroorlog door uitbreken. Daar heb je certificaten certificaat voor nodig. er moet controle en controle op komen. Ja, maar de wapens zijn dus door het Russische ministerie van Defensie naar de fabriek in Ijmaj gestuurd. Om vernietigd of hergebruikt te worden. Nou, apart dit, hè. Dat je denkt van nou, kruidjes, nou ik ga ze even opbranden, weet je wel. In mijn allesbrander. En niemand mist Krijg dat nou ook. nou een enorme, <laughs> een enorme classicus. Weet je, en dan uh, laden. Doet hij het? Ja! Oh, ja! Hey. Zat er, een, wow. uh, zat er ook een laserpistool bij? Ja, ah, dat is er helemaal deel. niet. Ja. <laughs> dat is nieuw. Ik ben wel nieuw. Komt het, hoor. komt het dan uit de woestijn van Irak of zoiets? Want die Amerikanen zijn natuurlijk zo weggetrokken. En in Nederland hebben ze nou, de lampen staan allemaal. Want ik ben gewend op het strand om alles te laten staan. Nou, hier laat ik ook alles gewoon staan. En ik ga naar huis. Zo en, doe je dat? Ja, want, ik ga er een beetje mee lopen, sjouwen. Kom, zeg. Ze ja. zijn leeg. Ik denk je dat zo'n transport kost? Dat, dat En is al waar. die veiligheidsvoorschriften eromheen, nou, daar heb je gewoon helemaal geen zin in. Nee. Laat ik, maar zitten. Daar heb je echt uh, geen zin in.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 Chill, man. Hey, chill. Hey, make it a little bit. The Silver Seas and What's the Drawback? Ik vind het wel een hele prettige tune dit. Het is echt zo van uh, het begin van een, een hele prettige televisieserie, serie. Family ja. of zo, En dat je ondertussen de aftitling ziet. En, een feel goed uh, tune ja, is Dat dit. je echt denkt, van als ik deze serie weer gezien heb, dan, dan ben ik wel lekker naïef. Kan oh, ik weer lekker naïef heerlijk. de wereld inlopen. Zie ik al die problemen niet. En ja, die zorgen vallen van je af. Het ja. is echt zo niks aan de hand. Uh, ja, je het hebt het gelijk. Heerlijk. Straks onder andere nog... Uh, Het zou in deze plaat kunnen, dat maar dat duif, is het niet. Meneer. Dit is die meneer. Ja. ja. We draaien met de voorluizingen van, hé, hey, dit is die duiven, meneer. Maar dit is hem niet. Nee, nee dit, is, dit niet. is een andere plaat. De dus dan mogen we dit wel gebruiken. Want ja, het uh, is zeker. de vraag of je straks moet betalen. Ik je zegt, hoe? En gelijk, hup, kaching, betalen. Ik weet niet of dat daar recht op zit. Hoe? Nee, dat zou ze allemaal wel kunnen natuurlijk. Nou, nog even wat uh, berichtgeving. Echt, uh, wat, wat is dit nou voor raars? Vertel eens. Oh. Jij komt met een raar bericht. Ja, het schijnt dat de NS de reizigers gaat helpen met instappen. Of dat bedoelde je niet? Nee, dat bedoelde ik niet. Ah. <laughs> ah. oh, jij wilde wil het andere bericht zeker, hè? Oh ja. Over die dames. Ja, oh, die dames. Nee, daar kwam jij mee. Nee, dat er ja. een dame schijnt die uh, niet één, maar twee vagina's heeft. Ze, ze scheen te gast te zijn in een ochtendshow in, uh, in uh, Groot-Brittannië... om yeah. over haar one-in-a-million-fenomeen te praten... En ze zegt ook, uh, it's definitely an icebreaker at parties. Dus als zij inderdaad, het lijkt of dag, ik ben uh, Hazel. Ja, hoe gaat het met je? Ja, het goed, ja, ik ontdekte laatst dat ik twee vagina's had. Ja, weet ja. Dus de tweede, wat je zegt, eerst je naam en dan ik heb twee vagina's. Ja, meteen iedereen aan je lippen. Ja, muziek gaat zacht. Aan al je lippen willen zangen. <laughs> ja. Maar ja, tijdens de Mijn Tijd voegde de Engelse hezel Jones. zei het gewoon Jones, Jansen. Ja? Zegt ze jarenlang af waar, waar ze, waarom ze nou altijd zo'n uh, zware kramp en hevige maanstonden had. Maar ja, als je inderdaad twee vagina's hebt, dan waarschijnlijk ook twee baarmoeders. En zij zegt zelf, nou het is eigenlijk wel prima, want het seksleven is helemaal top. En er schijnt er nog anders. andere, zei Lauren williams Born, die heeft er ook twee. Maar wat, wat, ik bedoel, wij krijgen nu het idee, dat heeft ze er dan eentje zeg maar onder en ergens half en die in de En de zit onder de arm. Of de nee. ander zit een arm, of <lacht> alle twee onder een nee, arm Nee, ze zou zijn allebei gewoon op de normale plaats beneden. Oké, okay, maar heeft ze dan één ingang en twee kamers? Of uh, wel twee ingangen en... Ja, er staan geen foto's bij. En, uh, ja, ik heb ook niet zo'n behoefte om al, uh, al die foto's te Nee, heen, dat hebben mannen dan weer meer, hè. Dat ja, nee. Wat een Klus zeg. Van heeft ze nog twee vriendjes? <laughs> ja, en die hebben dan ja. allebei een halve. Ik heb nog wel een paar vragen. Ik heb ze hier opgeschreven allemaal. Nou, <laughs> Moeten we ja, ze ja, die allemaal... Moet ik die gaan mantelen. Moeten ik we... heb er geen twee. Nee, dat snap nee. ik. Ik heb ook maar één. Nou, het komt altijd terug op het klassieke verhaal over de man met uh, drie benen. En de vraag was toen altijd. heeft hij dan tussen elk been, dus elke twee benen en ook een Ja, dat klopt. Hij had twee piemels. En die twee piemels kon hij ook afzonderlijk van elkaar stijf Afuren. maken. En dat was in diezelfde periode, was 18 zoveel, 1860 of zoiets, was er ook een vrouw die had uh, vier borsten en ook uh, drie benen. Die dat had ook, zijn dus eigenlijk uh, Siamese tweelingen die niet helemaal... Uh, ja, en die had ook twee vagina's. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, want de ene woonde in Engeland, geloof ik, de andere Italië of zoiets. Maar ze hadden wel altijd zo in de, in de media, als we elkaar ontmoeten, dan gaan we toch samen eens een keer een kopje koffie drinken. Denken. Dat is wel, wel heel apart, inderdaad. Het is zijn grappige berichten. Dat is weer leuk voor de fantasie vanavond, toch? Ah. Nou, wat ook misschien leuk voor <laughs> de fantasie is, de Australische wetenschapper Brian Lessard heeft een zeldzame paardenvlieg naar Beyoncé genoemd. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Ik vond die muziek van haar altijd al ruk en shit. En dan gaan we dan ook nog een vlieg, een strandvliegen dus, uh, zo noemen. Nee, nee, de, wacht. Ik maak nu even snel even steken. Het heeft te maken met het feit dat de vlieg een heel groot achterwerk heeft. En dezelfde rondingen heeft als Beyoncé. Vandaar ja, dat dus dit het, exemplaar Beyoncé wordt genoemd. Ik begreep ook dat hij gouden haartjes had op zijn achterwerk. En dat deed hem denken aan de mooie gouden broeken, strakke broeken van haar. Ja, klopt. Ja, ik yeah. heb goed gelezen, even snel hè? Dat heb je snel nou gedaan. Ik denk gouden haartjes. Gouden haartjes, Ik gauwe denk nou, haartjes zou toch. Niet aan gouden kleding. Maar okay. ja, oké. Maar dat dus moet ik wel zeggen. Dat was gisteren een tv-kantine. Dat ja. er. Uh, uh, Golden Eyes of zo. Dat, dat lied uit zo'n James Bond-film. Ja. En daar kwam dus inderdaad uh, dan die, uh, die gast die dus daar al die filmpjes doet. Weet uh, je nou? Ik ben even zijn naam gekregen. Ja, James Bond. Uh, ja, James uh, Bond. David uh, of uh, pop pub Craig. Ja, <laughs> Craig. Nee, Craig? nee die, Craig? die bedoelde ik niet. Het oh. was gewoon een persje Flies van de tv-kantine. Weet hij <laughs> nou. Nou, de hoofdrolspeler altijd. Ja, weet ik En die kwam dan lopen in zo'n shot. En toen werd hij zelf geraakt. Want hij deed op dat moment John de Mol Ja, wie schiet er nou weer op, Maar Weet je, heel flauw. Maar toen had je dus dat Golden Eye. En dan zag je dus die dame die altijd bij me was. En dan zag je allemaal van die vingers van The Voice. Oh ja, ja. En dan zag je ook al tussendoor allemaal in het goud en zo. Geweldig. Ja, ja. En dat vond ik een leuk stukje. Over het algemeen vind ik de rest echt kaakbrekend van, oh, saai. En dat, dat is dat, zoals die patty bruit. Ik word er ook heel moe van. Respect dat je er zoveel uren in steekt. Maar ja, maar op een gegeven moment, hou nou maar op. Ja. Maak ja. er iets anders omheen en zorg dat die echte persoon er leuk bij zijn, maar niet alleen die kleine dingen de hele tijd weer, weer, weer, weer. Ja, net. Nou, dus tekstschrijfers... Ik Bert van der Veer ook de hele tijd. Van ja, oké, okay, je kan het goed nadoen dat hij die ogen zo gelookd heeft. Van, oh, en met het pijpje, ja, maar de hele tijd, op een gegeven moment, voor de rest is er geen verhaal. Schreef, nee, precies, zeg ik. Nee, nee. Tekst schrijven gewoon. Ho, ho, ho. Ja, wij ook ermee. Hij <laughs> gaat de plaat opnemen trouwens, hè, de duifman. Ja. Eh, het wordt ook weer een, een, een, een carnavalskraak of in ieder geval uh, niet een plaat met je dik van oh wat een diepe trek. Dat is al gauw, hè? Over vier weken al. Ja. Gaan we niet meer bezig, maar af en toe wordt het toch met lastige gevallen Foster the people, vorig jaar doorgebroken, of het jaar ervoor eigenlijk alweer Call it what you want Je wilt. Nou, ik weet niet. Uh, je kan me noemen wat je wil, maar. Varkens? Uh, nee, dat. Nee, oh, dat gaat te ver. Dat kan weer niet, hè? Iets nee. met halalvlees en varkens, dat is even te gek. Ja, dat, uh, dat, Je kan het allemaal wel noemen, maar dat, dat kan je niet. Ja, je had eigenlijk had je die uitspraak van Bosman, maar het eerst had hij al een andere Partijgenoot Meneer Urega had u een narcistische zak genoemd. Ja? Om te beginnen. Dat is ook acceptabel. Ja? Maar wat hij nou toch zegt. Hij noemde dus die collega Sturk. noemde vorig jaar in de mail een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Wonen ja. er varkens in Turkije überhaupt? Volgens mij. Het die zijn... trouwens wel eens af. Ja dat is In die landen eten ze toch eigenlijk gewoon geen varkens? Dus ze hebben misschien wilde zwijnen in de bossen. Ja dat is maar het. Uh, Als ze ja. er één zien dan gaat die meteen. Tegen, tegen de vlakte. Zo uh, is het misschien. Um, ja, oh ja, oh, oh mijn god. Ja, ik kijk even. Uh, ja, het is Zandvoort Nieuws dit, alweer Het is tijd, Zandvoort he? Nieuws alweer. Nieuws uit Zandwoord. Oh. Nou, steek van wal. Ja, dan moet ik wel heel snel mijn krantje pakken. Ik heb wel wat. Ja. Natuurlijk. Blader, blader. Kijk, je hoort, ik ben helemaal actief. Oh, als dus doe ik het eerst wel. De politie ja. is op zoek naar een eventuele getuigen van een straatroof die maandag 27 december, de nacht van uh, de tweede kerstnacht, in de Jacob van om omstreeks twee uur plaatsvond en werd een 19-jarige jongen door twee onbekenden beroofd van zijn mobiele telefoon. De jongen werd daarbij bedreigd met een wapen. De twee zijn er uh, vervolgens van doorgegaan. Er is een, uh, een sumier silement. Uh, omdat het namelijk een van hun uh, gezichtsbedekking had. Hij had, uh, droeg een jas met een bondkraag. En hij uh, uh, had ook wat oranje of een rode jas. ik weet niet meer precies meer. En mensen die iets gezien hebben, nemen contact op met uh, de politie in Zandvoort. 0900 8844. Ja, en vandaag is er veel gedruis in de Korversporthal. Want vanaf 10 uur zullen de leerlingen van de groep 8 van de basisscholen. Bij zowel de meisjes als bij de jongens voor de eer van de school gaan strijden. En uh, nee, je krijgt natuurlijk veel uh, aanmoedigingen en al die dingen. En zo rond half vijf wordt dus de prijsuitreiking verwacht. En je bent natuurlijk allemaal van harte welkom om het spektakel te aanschouwen. Neem oordopjes mee zou ik zeggen. Want ik denk het aantal decibel zeker wel de kettingzaag van 80 decibel overschrijdt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, ik heb nog een klein berichtje over de jaarlijkse kerstboomverbranding. Hij is woensdagavond, heeft plaatsgevonden. Hij heeft heel veel bekijks gehad. Echt. Er kwamen honderden mensen naartoe en de politie had alles heel goed onder controle. Ze stonden omheen, met een manschappen, met grote ja, altijd, een grote spuiten Ja, stonden okay. ze daar. Mag ik al, mag ik al? Nee, nee, je moet, uit, moet uitgebrand worden. Oh, mag ik al, mag ik al? Nee, ze hebben het gewoon uit laten uitbranden en ja. Het, ja, het is leuk, lekker ook hier. Gecontroleerd ja. uitbranden. Ja, het, hè? precies. Ja, ja, ja. Nou, het is wel leuk. Ik vond het wel jammer dat er nog zoveel bomen op straat lagen die dagen daarna. Ja, Dan denk stom. Ik van, ja stom. De brandt weer, uh, hè? De bomen worden opgehaald en ze krijgen 20 eurocent. Ik zag wel laatst in Haarlem dat ze daar 40 eurocent kregen. Hey. Dus ja, ze zijn met die bomen... Ze hadden zo van, ja, we gaan ze ook, ook, ook weer niet helemaal naar Haarlem brengen. We hebben wel het dubbele. Maar ja, het is, het is jammer. Ik heb zoveel jongens. Geef ze gewoon een halve euro. En uh, moet kijken wat het scheelt dan ophalen. En uh, ik had nog een bericht over het Zandvoort Museum. Die start binnenkort met een nieuwe tentoonstelling. Genaamd Zandvoorts Zilver Servies en Souvenirs. En voor deze tentoonstelling is het museum op zoek naar Servies, Souvenirs en Zilver. Dat dachten we al. Dus Medailles, penningen of andere memorabilia Waar iets typisch Zandvoorts op staat Afgebeeld Dus heeft u zo'n ding in uw bezit Of uh, Wilco, als jij nog iets ziet vanmiddag In uh, Schalm en al die andere ja, ja, ja. ja, precies Neem dan even contact op met het Zandvoorts Museum Telefoon 280 of museum.zandvoort.nl En uiteraard, wordt uw naam, u krijgt de eer dat uw naam genoemd wordt en u krijgt een uitnodiging voor de feestelijke opening. De oh. is near. Altijd leuk. Ja, leuk. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Kijk, dat je het even weet. De dranghekken zijn geplaatst. Oh, nu al. De communicatielijnen zijn getest. Ja? Straks, na tien uur, goedemorgen Zandvoort. Au, nou, lopen jullie een beetje de zaak vooruit? Het is Dat te is, vroeg. Het is te vroeg hoor. Het gaat nog even doen. Tijd voor de Jalandenkeuze. Ja, het is wel een heel leuk plaatje van Peggy Lee en het heet. You. You. Gee, but you're wonderful you. Lovely you. You completely satisfy I'm confessing that is why there's nobody like you. Oh, you. So much depends upon you. Tell me true. truth. Will it be my fate at all? Will I ever rate it all with somebody like you? Oh, just to think that you love me Makes my future look strong I swear by stars up above me I feel just like writing a song about you Music and words about you Lovely you Let me think phrases for we sing praises for nobody but you Let me think crazes for, let me think crazes for. Nobody but, nobody but, nobody Nobody but you. Zo, en nou naar huis. Je hebt soms gevoel met deze plaat, krijg ik er even. Ik denk van dat ze het ondechte. Uh, tripple, trapple, tripple, Om naar huis te gaan, zullen we het ene plaatje er opnemen? Ja, hij is wel wat kort, maar hij is toch leuk. Nou, Jules, laten we even even even deze plaat, wat heb het ook weer? Ik ben even kijken Peggy Lee. Peggy Lee. Die was wel heel bekend. en ze is, Volgens mij, ik, ik, ik heb die deed ze niet meer leeft. Maar ze heeft gewoon uh, bepaalde muziek gemaakt. En het wordt nog allemaal gebruikt. Dat, dat nummer Fever, dat uh, kwam ook van haar uh, af. Dat zijn, het, volgens mij voor zeep reclames is dat altijd wel ja. heel goed of zo. Van die ja. hele zachte muziek is maar dat. Maar als je ook uh, het uh, dingetje ziet uh, op de hoest. Oh. Dan zijn, is het echt zo'n uh, pin-up girl, weet je wel. Zo ja. Uh, ja. Uh, ja. In die tijd. Dat haar mooi, zo gefeund. Ja, Klein. leuk hè. Met zo'n met zo natuurlijk vallende krul. Na, ja, precies. Ja, ja. Oh man, hebben ze echt... Uh... Echt twee nachten voor uh, met niet veel plaats. Selden, spelden geslapen, natuurlijk. Ja, nou wel leuk. Ik vind het wel leuk. Uh, ja, ja toebak leeft op de radio hier bij ZFM. Mocht je het even helemaal niet ja. meer weten. Ik heb nog ook fijn nieuws. Dat de zachte winter ja? die we nu hebben. En, ik bedoel, er waren op een gegeven moment waren er uh, overal, zie je nu al die sneeuwscheppen staan en zout en zo. Want er zou een enorme zware winter oh, komen. Oh ja, ja, ja. En ik heb zelf zo van waar blijft hij dan weet je? Ik vind het heel raar, maar het schijnt dat het tot dusver frostvrije winter heeft het voorbestaan van veel ondernemers gewoon op de markt gered. Want voor velen dreigde een financiële strop na deze natte de zomer van het afgelopen jaar. En uh, doordat nu de winter zacht is en echt onverwachte bezoekersaantallen, waardoor steeds meer marktlui het weer positief inzien in de toekomst. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En uh, ja, meer heb ik er gewoon niet over te zeggen. Want de prijsconcurrentie met grote stedenzaken is gewoon moeilijk uh, aan te gaan. Maar ja, ze gaan gelukkig goed. Ze ja. kunnen gewoon staan, ze kunnen uren maken. Normaal is de winter voor hun een tijd van bezinning. En nou ja, gelukkig uh, gaat het allemaal goed. Ja, het is leuk om te horen. Ik heb ook de indruk dat we goed, goed op koers liggen. Ja, ja, we liggen goed op koers. <laughs> Dan was de kerstman weer. Jouw voldoende cadeautjes geeft. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb, uh, nou, het cadeautje is natuurlijk voor de kinderen in Nederland. Uh, uh, ja, ik weet niet of buitenlandse kinderen ook mogen kijken. Het is ook Ajax AZ vandaag een groot stuk op de kletskant van Nederland te lezen. De Telegraaf van leerplicht Leerplichtambtenaren dreeg aanstaande donderdag het schoolfeestje. Het voetbalschoolfeestje, weet je. Te verzieken. Omdat ze zeggen: van ja, scholen moeten dan aanvragen, weet je. Want dan gaan ze toch verzuimen voor school. Moeten ze wel goed aangeven wat ze die dag gaan doen. Want ze zijn de hele dag bezig om naar een spelletje, weet je nog, die om een, naar een spelletje te gaan kijken... En uh, dat moet wel educatief genoeg zijn. Want anders mogen ze niet naar die wedstrijd. Dus uh, goed overleggen met de oh, okay. leerplichtambtenaar. Anders kan het nog wel eens zijn dat ze een schorsing aan de broek krijgen, dames en heren. Ja. Ja, want alles moet wel gecontroleerd zijn. En wel in de juiste bakjes worden gelegd. Oké. Okay. Ja. Dus okay. wees gewaarschuwd. Als je een van de directeur van de school bent. Zorg dat je je papierwinkel op orde hebt. Want anders krijg je weer zo'n uh, zo strepenjager. En die zorgt dat het allemaal niet doorgaat. Een strepenjager. Een mooie uitdrukking ja. is dat. Uh, in Mexico, dat Misschien hebben jullie het al gezien op tv, maar ik vond het echt wel waanzinnig. Dat twee orgaankoriers de schrik van hun leven kregen omdat ze een transplantatiehart op straat te vallen. Huh? Je ziet het wel eens in zo'n ziekenhuisserie, weet je wel. Yeah. Maar uh, dat het nu echt gebeurt. Het hart was door een politiehelikopter ingevlogen vanuit Ja? Yeah? U weet wel. En uh, hij moest vanaf het landingsplatform naar het ziekenhuis in Mexico City worden gebracht. Onderweg struikelde ze dus even nog vervoerders. En het ingepakt orgaan, gelukkig was ingepakt. Samen met een zak met zoutoplossing en ijsblokken. Het viel allemaal. er wat heen en weer? Ja, op straat. Het incident bleef gelukkig zonder noodlottige gevolgen. en uh, de, de, de patiënt is uh, inmiddels succesvol getransplanteerd. En uh, hij gaat weer een gezond leven tegemoet. Oh, het is echt zo apart dit. Maar het schijnt dus helemaal op internet te staan. Dus ja. Er was iemand die, uh, die zag dat, die ging gauw. Uh, uh, opnemen <laughs> De paniek Maar ja, gelukkig was het helemaal ingepakt Want uh, in die films <coughs> Daar zie je dus gewoon uh, van ER en dat soort films Dan zag je echt zo'n hart En dan wilde ze het pakken en dan glibberde het weer verder weg En, zo, en over zo'n betegelde vloer ja. En daar was gewoon hup, hè, eventjes in de jolium En hup, er alsnog in ja, het, het kan toch wel wat hebben bij Want het is natuurlijk ja. een bekende verhaal van die, die vrouw Die zeg maar uh, toch wat problemen had met haar man En uiteindelijk dacht we zelf Weet je wat, ik haal dat ding van hem eraf en zijn mannelijkheid haal ik eraf. Ja. En had ze hem in de auto gegooid. Na een gegeven moment ging ze een rondje rijden. Een gegeven moment heeft ze hem uit het raam gegooid. Dan lag hij ergens in het gras een uurtje of zo. Een gegeven moment is politieagent hem gaan zoeken. En die zagen hem liggen. Die hadden van... Nou, ik wacht wel even dat de ambulancepersoneel er komt. Die hebben hem opgepakt. Ik haak hem niet aan. En Ijo? dan zie je ook zelfs die chirurg erover praten. Zo van... Ja, dit had ik toch echt nog nooit meegemaakt. Echt zo van... Ja, maar ze oh. voelen het allemaal zelf niet, meer. Ja, mannen. en je, je voelt gewoon dat hij naar binnen vlo ja. Je kan gewoon beter een vrouwelijke dokter dit soort uh, operaties ja, uit laten voeren. Die, nou die uh, hebt uh, heb niet dat ze ondertussen fantoompijn voelt op de op de nee fantoompijn, ja dat heb ik ook. Ja. Dat ik denk van oeh mijn god, maar en goed hebt, uiteindelijk uh, is Als ik het over nietjes uit. heb en dat soort dingen en over ballen eraf draaien, dan voel jij het ook al bij je gedachten. Ja, natuurlijk. En ik, ik heb er gewoon. Uh, ik heb alleen maar wraak. Ja. ja. Ik voel alleen maar wraak, dames en heren Het is even dat je het weet gewoon. Ja, dat uh, heb ik toch tegen mannen Ik weet het eigenlijk niet, nee, ik hou wel van mannen Ja. Als ze maar lief zijn Oeh, jezus, als ze maar lief zijn Aardig ze, zijn Ik dacht in ieder geval dat ze maar functioneel moesten zijn Ach. Vuilnisbak Oh ja, vergeet het nou, Vuilnisbak, afwassen en de tuinen Vandaag ja. Heb je het niet bij je dan? Kom op nou en vanavond ja vanavond ja jij krijg hier beloning. Ja, we krijgen hier beloning ja. En ook dat hij dan niet uh, dit gaat zeggen. I done say this again. I did not have sexual relations with that woman. Onze eigen pil natuurlijk weer. You know I'm not one ...niks voor hem is geworden, maar ik, ja, ik vind het toch... Daar, ja, dit is wel een beetje... ...dit is mijn muziek, hoor. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Oh. Nou ja, goed. Dan draai ik het voor je. <laughs> ik ook allemaal geen punt. Dan draai ik, mijn hand. Dat draai ik mijn hand weer niet om, zeg maar. Nee. Oeh. Ja, tien minuten voor die dames en heren. Ha, ha. De lijnen zijn al getest. Ja, klopt. Ik heb net even gekeken en er zit ook al iemand in Hotel Hoogland. Dus mocht je er al koffie willen drinken, je kan die kant op gaan. Dat mag geen punt. Ja, blijf Dan doen wij gezellig een afterparty hier. Oh nee, ja. jij moet snel weg. Ik moet snel weg. Ik blijf nog even hangen. Ja. En, en, uh, ja, ik ga berichten Ik, heb, ik in, laat zullen. wel wat foto's achter met handtekeningen op van voor mij. Oh, Oké, okay, okay. ja, die moeten toch eens regelen. Ja, vorige keer had je een paar tekorten die dat moet niet weer nog gebeuren natuurlijk. Nee, nee. Vorige keer had ik er één. En nu nou heb ik er twee. Ah, kijk. Twee keer zoveel mensen bedienen. <laughs> ik heb hier een bericht over uh, in Oostenrijk, er is een man. En die wilde graag zijn achternaam veranderen in Tomahawk. Dus een 22 jarige student had zich zo willen noemen als eerbetoon aan de Indianen. Omdat die de natuur respecteren. Oh ja mooi. En een tomahawk is ook een Indiaans gebruiksvoorwerp. Dat als bijl, maar ook als vredespijp kan dienen. Dat, heeft, dat is voor mij nieuw, wist je dat? Dat je ook een tomahawk kan roken. Nou oké. Okay. Oh nee, dat wist Zit ik niet. Er blijkt maar toch een gaatje in. En sinds 2007 heeft deze man zich uh, ontwikkeld uh, tot een nieuw mens. En dat wil hij duidelijk maken met deze andere naam. En uh, hij had het facet gewoon nooit verwacht. Hij gaat door tot het Europese gerechtshof. Zo. Ja, en de naam is dus afgewezen, want hij staat voor een levenloos voorwerp. Maar ja, Roodkapje en uh, Reiner ja, die zijn ook afgewezen. Oh, die zijn ook afgewezen. Dus Rein Reiner, je hebt wel een mens die heette Reiner. Het is toch leuk. Die mensen hebben zeg maar gewoon een hele tijd op de bank gelegen op zo'n zondagmiddag. Echt helemaal een, helemaal een beetje suf. En dan kom je tot een geweldig idee. Ja. ja nou, okay. zo leuk om je daar hard hart voor te maken dan. Maar ik wist nooit reiner, dat Rijner, dat dat puur is. Of Rijn. Ja. Je hebt Rijnier. heb je in Nederland. In het Duits Rijner. Ja. En, en je hebt wel veel Duitsers die zo heten. Ja, ik maar je al... kan toevallig aan het achternaam toeval hebben. Nou, dan heet je Rijn. Dat toeval. Puur toeval. Ik heb uh, ooit met een Rijnier samengewerkt. Een Duitser. Die, uh, die, was, gewoon, die was gewoon, in dienst bij, uh, nou ja, gewoon Aannemersbedrijf En die was al Zorgens heel vroeg Want het was Zijn bus Het is mijn bus En iedereen oh. moest altijd Gewoon Hij reed altijd En het maakt niet uit Hoe moe hij was Hij ging altijd rijden Tot een gegeven moment Je hem al aankomen Ongeluk toen zakte hij in elkaar. viel eigenlijk tegen de zijkant van, van het raam. En toen zat nog niemand in de bus, want daar was al heel vroeg. Dan was hij dood. O, oh? ah, hij maakte zich te druk. Ja, ik weet niet wat het is, maar ja. uh, hij was heel gedreven, maar geef geeft me toch een beetje te gedreven. Oké. Okay. Misschien, uh, misschien heeft hij te lang in de bus gezeten. Ja, Reine. Ah, precies. Ah. Triest verhaal allemaal. Nou, nog even, uh, nou ja, heel iets anders. Even, gewoon weer even over het, over het geld natuurlijk. We zitten dus grote auto's, moeten straks meer parkeergeld gaan betalen. Dan kleinere auto's. Amsterdam is de eerste stad die gaat proberen om grote auto's uit de stad te weren. Het parkeertarief is, uh, wordt dan gekoppeld aan de lengte van de auto. Hoeveel ze dat doen dan? Ja, precies. Het staat nergens uh, geopend uh, ge, uh, ge. Geschreven, maar uiteindelijk denken ze, van, nou, je moet opgeven wat voor auto je hebt. Dan gaan ze het uitzoeken. Maar als je dan weer van, van auto wisselt, moet dat weer opgegeven worden. Ja, dat gaat toch niet? Nee, dat het gaat het... niet. Maar goed, ze denken op dezelfde manier van, dat de grote auto's dan uit de stad weren. Volgens ja, is nou, ik denk het dat als een auto zo breed is, ja. dat je twee verkeervakken in gebruik neemt. Dan moet je gewoon wel een allebei de meters erin gooien. Ja, maar dat doe je toch vanzelf al dan? Nou, ik denk het niet. Je denkt, nou, Nee. maar goed, er komen drie tarieven. Want je hoeft misschien maar één kaartje voor je vooruit te leggen. Ja, dat is waar, maar dan moet je een kaartje <laughs> achteruit leggen. Die staan in het andere vak. Ja, dat gaat wel. Maar goed, 12 euro is voor gewone auto's, 18 euro voor wat grotere auto's en 24 euro is voor echt als je een hele grote bak hebt. Zo'n oh, okay. hele lange slee weet je, die echt drie parkeerplaatsen Maar dat, dat moet je dan neemt. betalen of moet je als vergunning om in de stad te mogen rijden? Als vergunning onder andere oh, okay. Maar dit gaat ook helemaal niet werken en dit is gewoon weer een verkapte, verkapte vorm van geld binnenhalen want Ja, ik bedoel, crisisbestrijding Je gaat natuurlijk niet je auto je denkt van nou ik heb zes kinderen Maar ja, ik wil niet zoveel parkeergeld kwijt Nou dat doe ik gewoon toch maar zo'n zo klein wagentje, hè. en dan leg ik ze maar op elkaar Maar je hebt dan zes kinderen, maar je krijgt geen hart- en vaatziekte hè. Dus dat is dan wel weer het voordeel Dan kan je beter op de fiets gaan bedoel je? Dan blijf je nog fitter. Ja, oh ja, inderdaad. Oh man, veel kinderen. Ja, maar dan zit je weer met al die overchipkaarten. Als je zes kinderen hebt. Oh ja, ja. Dat, dat, dat, dat valt allemaal niet mee in het leven. het valt allemaal niet mee gewoon. Maar we blijven positief en we gaan maandag gewoon meedoen met de lachtherapie. Als het de blue money is, omdat het maandag, uh, oh ja. de derde wo maandag in januari, de dat. meest deprimalig, als het nou maar een beetje lekker weer is. Ja, precies. Dat zal dan weer een... afwachten. Oké, okay, dames en heren. Een oud plaatje uit de doos. Want dan. Waar geen vrouw in heeft gezeten, hè? Nee, er heeft geen vrouw bij gelegen. Nee, Daar wil je ook niet bij liggen. Bij Supercrash. And Grace. When You ate our chips and you drank our coke, and then you showed me Mars through your telescope. Oh, Grace, save children. Oh, Grace, save children. Oh, Grace, Captured you in a photograph, when the stars came out, you mother called your name. But when the moment comes, we'll get together again. We'll get... Oh, grace, save your money for the children. Oh, grace, save your money for the children. Die hond hier nou Nee, kat wil ik Ik wil geen hond wil kat Nee, ik wil, ik wil een hond Jij wil een ik hond Ik ben is voor kat Ja, maar kat, kan je kauwen. Maar oh, dan word je lekker van, joh krijg Ja je oh. een heerlijke trip Gewoon van, dat ik gehoord. Ja, maar wel gematigd, hè Ja, gematigd Want Het is een uitstekend woord Voor wordveut Ja, kat Q-A-T Ja, precies, ja. ja Dat is net even anders Dan je verwacht En nou, die eigenlijk. pakt hij En Queen pakt hij niet En daar ben ik wel heel pissig over Queen pakt die niet Nee, nee het is over Queen gesproken. Je moet maar eens even kijken op de gemeentelijke site van Alkmaar. Ja, komt er toevallig vandaan. En toevallig ben ik erop geweest door iemand anders die in Alkmaar woont. Namelijk de gemeente Alkmaar heeft daar een videoclip opgezet. Van Queen, die ze dan allemaal playbacken. En het begint dan, zeg maar, in de straat. En dan ga je zo het gemeentehuis door. En daar werken plusminus 80 medewerkers. Die hebben het allemaal meegewerkt. Ze hebben allemaal een stuk geplaybackt. Ze hebben, zijn allemaal verkleed. Dit hebben ze in hun eigen tijd gedaan, nou, na oh, werktijd. Nee, ik, ik, ik maak me alweer zorgen. Ja, precies dat ik ook. Maar het ziet er heel leuk uit om te laten zien dat ze goed samenwerken. Mm. En de reacties waren dan niet echt heel positief. Te gênant voor woorden. Ik heb die helemaal niet in beeld gezien. Ja, ik vond het een beetje triest. Ik dacht, nou kom op zeg. Dit is toch leuk. Dit is een soort teambuildingsdag ja. geweest. Oh, dat is wel leuk, toch? Ja. Nou oh, Gaat eens voorstellen bij ons. Ja. ja. wat ik heel leuk vind, dat was gisteravond bij Pauw News. De Brabo Neger. Ja. Steven Brunswijk heet die hij eigenlijk. Die En zijn actuele kijk op de zaken in Plat Tilburgs worden inmiddels duizenden keren per dag bekeken. En hij heeft nu al zo van als hij zijn telefoon aan zet, begint hij alweer te rammelen. En als hij in uh, Tilburg een spraat op gaat, wordt hij echt door iedereen herkend. Hij vindt het fantastisch, maar hij schrikt er ook wel van. Maar Paulus heeft hem nu gevraagd om elke vrijdag zijn Tilburgers te kijken op de actuele zaken te geven. En het, was, het is eigenlijk gewoon spontaan. hoe uh, werd het ontstaan, dat ze bij Albert Heijn in de rij stonden of zo? En uh, zijn vriend die zegt, zeg eens iets. Nou, dat deed ik. En uh, het, hij zei van, dit is toch zo? Iedereen moet betalen. Het kan allemaal veel erger in het leven. Kijk naar Haiti. En het er zat, hij, was hij bezig. En die vroeg een vriend vond het wel grappig. En die zette het op internet. Nou, dit is wel toch een hit geworden? Ja. En uh, ja, hij zegt... Want jij over, moet je niet mouwen en gewoon aan het werk gaan. Gewoon werken en dan zie je gewoon dat je verder komt in het leven. Je gezeur over discriminatie. Als je je niet mee bezig houdt, dan kom je je niet tegen. Nee, uh, precies. Ja, ik kan niet zo goed naar doen maar... Ja, ja, ik vind dat je het behoorlijk goed doet. Ja, het, het is... En ik mocht zeggen, een van uh, petje af, uh, Steven. Ja. Oftewel, brabo nega. <laughs> Geweldig gedaan, jongen. Ja, het is weer een heel apart insteek van televisie maken dat Pound News. En soms ja. dan zit je met je tenen en kom je en je denkt, nou, dit hoeft nou toch ook weer niet? Ja. Hè, dat geld was toch beter besteed geweest aan iets anders dan het documentaire? Ja. Maar soms dan denk je dan... Nou, wel weer anders. Ja, uh, ik heb het een heel goed item dat over die, die, die, die nazi-koe. Oh, dat vond ik zo'n diepgang. Die nazi nazi-koe. Dat de koeien die zijn blijven hangen uit de, uit de, uit de Duitse periode. Het zijn bruin en soms ook zwart-wit. Oh, dat zijn dat nazi totaal niks op het lijf. Ik maar... heb dat stukje gemist. Ik heb dan wel gehoord dat die al die mensen die terugkwamen uit... Uh, uh, die met de koningin mee waren geweest, dat, uh, dat die dan uh, gevraagd werden van... Weet je het al, van meneer Bleeker? Wat vind je er nou van? En, uh, ja, ik weet niet, maar ik ga gewoon een krantje kopen, zeiden ze allemaal. Ze waren allemaal erg nieuwsgierig. Het was, het was ook, ik vond dat wel echt een beetje te triest voor Om daar het programma mee te vullen. Om te vragen wat mensen er vinden van, van Bleker die dan eindelijk een nieuw liefje hebt. Nou, eindelijk, hij was net een oude liefje af trouwens. Ja. En hij heeft gewoon een leuke, leuke vrouw op de kop getikt. Ja. Dus dat maakt je er niet zo druk van. Maar ja, zou van. zij dan weer een kind willen? Hè? Dat is ook weer een vraag. Hè? Oh, dan moet hij nog een keer. En hij dacht er op zijn leeftijd een beetje vanaf te zijn eigenlijk. Ja, dat, dat is dus weer wel het risico wat je denkt als man, hè? Ja, ja nee. Dat, dat je aan een tweede leg moet beginnen. En wil je dat? Nou, ja. ik, ik ben uh, 46 en bij mij ik ben er al helemaal al klaar mee. Ja, maar, maar beetje, stel je hoor. naar voren, er komt een heel leuk uh, meisje. Die ja. is dan uh, 32 of zo. Dus dat kan, hè? 46 gedeeld door 2. Oh ja, Plus oh, maximaal 9. Oh, ja. Dus Ja, ja 32 je hebt gelijk, is ja, dat ideaal. moet wel. En dan zegt ze: Oh, oh Wilco, zegt ze dan. dan Mag ik, ik er nog één? Nee, zeg ik dan. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Ja. He, uh, yeah. weer. Veelko stapt in zijn auto. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Tot volgende week. Hoi, hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.